Twee basisscholen in Badhoevedorp en Naalsmeer doen mee aan een onderzoek van het RIVM om de effecten van ultrafijnstof te meten. Tientallen kinderen tussen de 7 en 11 worden vanaf deze maand getest om te kijken wat het effect is van fijnstof op hun gezondheid. De kinderen moeten drie maanden lang elke dag thuis een blaastest doen en een dagboek bijhouden over hun gezondheid. In het onderzoek naar de insulinemoorden in verpleeghuizen in Zuid-Holland... laat justitie voor de tweede keer een lichaam opgraven. Dat gebeurt op een begraafplaats in Heerjansdam bij Barendrecht. De verdachte in deze zaak is een man van 21 uit Rotterdam... die in verschillende verpleeghuizen als verzorger werkte. Hij wordt verdacht van zeker drie moorden. Hij zou de slachtoffers een dodelijke dosis insuline hebben toegediend. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht. Het openbaar ministerie eist 16 jaar cel tegen een man die ervan wordt verdacht dat hij zijn hoogzwangere vriendin in Lopik heeft doodgestoken. Daarbij overleed ook het ongeboren kind. De verdachte heeft bekend. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. De twee hadden relatieproblemen. Het weer dan nog. Er trekken buien over het land. Soms met hagel of natte sneeuw, maar ook de zon breekt af en toe door. Het is 4 tot 6 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriesput. Het kan dan lokaal glad zijn op de wegen. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen met vooral dagelijkse files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Amerswoord en Barneveld, een kwartier oponthoudt. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knobbetelhoek en Hoogmade, 20 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrikide en Sliedrecht, 10 minuten. A15 Gorkum nijmegen tussen Meteren en Piel, een half uur. A20, Hoek van Holland Land Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam Krooswijk, 10 minuten. A27, Utrecht-Almere, tussen Beeldhoven en Knoop het nes een kwartier verdraging door een spoedreparatie, 1 rijstrook is dicht. A27, Utrecht-Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, een kwartier. A44, Amsterdam, richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier. En op de N206, richting Zoetermeer, bij Leiden, een half uur vertraging. Tot zover de verkeersheer.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 Hele goede middag, luisteraars. Het is weer tijd voor Hans en Ronald in de middag. We hebben een heel druk programma, twee uurtjes lang... met hele goede muziek erbij, uitgezocht door Ronald. Tenminste, dat denkt hij dat dat goede muziek is. Dus dan houden we het maar op. Ja, we hebben een te doen. Dus we gaan gauw beginnen. En hij heeft al een plaatje voor me klaarstaan. Want zelfs die eerste plaat mag ik zelf al niet eens meer uitzoeken. Dus kun je nagaan. En dan het straks het hele programma over. Maar goed, dat geeft niet. We gaan er gewoon gezellig twee uur voor maken. Temptations changeable Situations tolerable Care, traveling Wilburys. Ja, ja, het is jammer dat, uh, dat Cor weg is, want, uh, of Bart eigenlijk, zoals hij uh, met zijn naam heet. Want die weet precies uit wie die bestaat. Ik weet alleen Roy Orbison en de rest weet ik eigenlijk niet. Nou, ja, weet je? nou zoek je het op, joh. Ja, ga maar. Nou, nee hoor, dat hoeft ook niet. Dat nee? Ook, nee. Je hebt zo, er gewoon gezin in. Nee, zo belangrijk vind ik het ook niet eigenlijk. Ik vond het gewoon een goed paadje. Je hebt hem uitgezocht, maar ik vind het wel een goed plaatje. Ja, alles wat ik uitzoek. Nou. Ja. <laughs> ja, hele volkstammen hebben we daarvoor gekozen. Dus ja, dat is waar. Ja, dat ja, heb ja je precies. Ja. Um, zal ik maar een evenementagenda doen meteen dan? Laten we er meteen maar wat ingooien, vind je niet? Ja, gooi jij er eens wat in, jong. Morgenavond. Ja. Het kerstconcert, het beachpopzingers, protestante kerk, aanvang om half acht avonds. De 16e, opening van de ijsbaan. En dat is tot 7 januari... Dus dat is op het Raadhuisplein. Dat is een hele lange opening. Dat is een hele lange opening. Maar hij zal wel dicht gaan, denk ik, heb ik het idee. Hij ja? zal, zal niet open blijven. Uh, de 16e hebben we de sprookjeswandeling. Kerkplein en de omgeving van 4 tot 7. Ook de 16e, dus dat wordt een uh, bijzondere drukke dag. Dan is de Kerstbal. Danscentrum Dolderman in Theater de Krocht. Aanvang om 8 uur. De 17e, klasse concert. Rogmaninov Ro Ro Ro Ro Ro aan zee. Ook de protestantse kerk, aanvang om drie uur s middags. De 19e plus de 27e Curling Competitie, ijsbaan Raadhuisplein. En daar gaan onze dames van de ZFM Radio gaan eraan meedoen. Zijn dus succes. De 23e klessenconcert, Staar, Kerstconcert in het Agatha Kerk, aanvang om acht uur. De 23e Merry Little Christmas Party. Wapenverzand voor het aanvang om negen uur. En de 24e kerstsamenzang op het Gasthuisplein... Met de wapensangers en dat is aanvang om 9 uur s'avonds. Nou, is het druk of niet? Het is hartstikke druk. Is weer genoeg te doen. Rustig. Ja.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 Ben ik wel een beetje fan van Wayland, moet ik zeggen. Nou, ik, ga, ik niet stiekem hoor, ik vind hem wel goed. Ja, uh, iemand die ja. heeft uh, echt uh, klasse, klasse muziek, vind ik. Uh, ja. Goede stem. Ja, hij heeft vooral een goede stem. Ja, ja, ja. ja. En, en hij gaat naar het songfestival. Ja. Of dat nou een, uh, een, een goed forum is, dat betwijfel ik. Maar. Ja. ja. Uh, iemand moet het doen. Ja, <laughs> maar Ja. Zeggen. ja? Nou ja. ja, als je dan toch ja. wil verliezen, dan stuur je die man ja. met die gele onderbroek, weet je ook alweer. Oh ja, ja, dries, dries, ja, ja, ja. ja. Nou, misschien weer hem dan ja, ook nog. Het is wel een zwembroek. Je weet het he. niet, hè? He? Het is wel een zwembroek. Oh, het is een zwembroek. Ja, voordat je verkeerde beelden ja. krijgt maar een gele broek. Ja, zo ja. je. <laughs> hey, eh, niet om meteen of ander. maar um, is tijd, hè? Is uh, de klapper van de week, week, week, week. Ja, en deze staat al een poosje weer op nummer 1. Ja. Ed Sheeran, Perfect.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 Heerlijk. Heerlijk. Ik Heerlijk, kan niet anders ja? zeggen. Zal ik hem ja. nog een keer draaien Noet nog straks. Oh. Ja. Nou, echt niet. Ja. En, en, maar ik begin nog eventjes met de ijspret. Want het is... Uh, ja, we hebben gezegd dat die gaat beginnen. Dus, Giroudi is open. Wat zeg je? Gerardie is open. Ook. Nee, die is dicht. Oh. Nee, die, die is dicht. Nou, de dan ijsbret, is er ook geen ijspret aan. Maar... Jawel, de ijspret die begint namelijk zaterdag. Velen kijken er al rijkhalzend naar uit... Komende zaterdag, 16 december, gaat de schaatsbaan op het Raadhuisplein weer open. Drie weken lang zal het dagelijks geschaatst kunnen worden... voor actuele openingstijden. En die kunnen eventueel door de weersomstandigheden soms worden aangepast. Kunt u terecht op www.ijsbaanzandvoort.nl. Daar is ook informatie over de geplande evenementen te vinden. Nou, ik weet dat het vijf euro kost. Dus om te kunnen schaatsen... Ik weet niet, ben jij een schaatser? Of? Nee. Ik wel, maar achter de kachel. Oh. Schaatsen <laughs> achter de kachel? Ja, ja, ja, ja. Daar kan, je, daar kan je lang volhouden hoor, denk erom. Ik ga me toch steeds meer zorgen maken, jongens. <laughs> Haha. Optimaal. Zie FM? Oh, ik dacht dat het op mij sloeg. Dat het optimaal. Nee. nee. Ah, nou, dat is weer jammer. Er zijn wel meer dingen jammer in het leven, man. <laughs> ja, maar. dat is waar. <laughs> Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. van Tsumbo-Waba. Kun je nagaan? Ja. Dat zijn nog eens namen. Precies. tsumbo <laughs> ja. Wamba. Wat een mooie naam, hè? Oh, Ongelooflijk. Zijn moeder was zo trots. Ongelooflijk. <laughs> ja, dat geloof ik ook, ja. <laughs> Ken je <laughs> nagaan? <laughs> hey, de de, de zorgorganisaties uh, in uh, Zandvoort, die slaan hun handen in één. Ken je nagaan? Door de oprichting van het Centraal Aanmerkpunt Zorginzet Haarlem en meer, Kazem zal een betere doorstroom van spoedpost naar de verpleeghuizen... in de avonduren en weekenden worden gerealiseerd. Dankzij KSM kunnen onnodige ziekenhuisopnames voorkomen worden... en daarmee is zowel bereidbaarheid als de inzet... in beschikbare plekken sterk verbeterd. Artsen op de spoedpost en in te spoedeisende hulp van het ziekenhuis... kunnen op de site van KSM inzien hoeveel bedden weer beschikbaar zijn... Door deze vorm van samenwerking tussen meerdere zorgorganisaties... en da omdat dat is uniek, blijkt uit het feit dat de ministerie van VWS... KZM heeft beoordeeld als zeer innovatief en vermeldt dat op haar website. De nieuwe praktijk. Vanaf 1 januari zal ook oudere organisaties Sint-Jacob zich aansluiten bij een KZM. En dat gaat over zorgorganisatie SHDH, Zorgbalans... De, de huizenartpostencoöperatieven zuid Kennemerland en het Spanig Gasthuis. Die hebben hun handen in één geslagen. Ja. Ja. Vind ik vind een mooi initiatief. Ik ook. Want anders denk, denk lopen ze, ik. want ik weet hoe dat gaat in het weekend. Dan lopen ze gewoon met mensen die eigenlijk opgenomen moeten worden leuren. Want dan weten ze niet waar ze terecht kunnen. En dit is heel mooi. Je spreekt uit ervaring aan? Nee. Nou, ah. eigenlijk wel een beetje, ja. Ah, oké. Okay. Ja niet over mezelf maar oh, zo in meer directe omgeving, lang omgeving. Ja. ja ik kan me voorstellen hoor, dat ze met jou gaan luren oh, ja wie ja. wil hem hebben ja. Oh, ik kan niet oh jee er is ons weer is En De meesten kennen me denk ik ook van Elvis, hè? Ja. Ja, die heeft hem ook gezongen. Ja. Maar dit is wel een hele leuke. Ja, natuurlijk, natuurlijk, anders, anders dan zoek, dan zoek ik hem niet uit. Precies, Hans. <laughs> ha, het is zo ja. blij dat... Uh, ja, ik ga het wel leren, hoor. Zeg, uh, let op. 3, 2, 1. De column, de column van, van, de de van de week van Nel Kerkman. Volgens mij waren we bijna vergeten hoe sneeuw eruit zag. We konden begin van de week volop ervan genieten... Waar de sleetjes zo snel vandaan kwamen, weet ik niet meer. Maar opeens zag ik ouders samen met hun krooste duinen afgeleiden. Nu nog maar flinke vorst en dan gaan we weer spreken van een echte winter. En wie weet zit er ook nog een elf, steden, er zit er ook nog een elf stedentocht in het verschiet. Of we ook nog een, een echte witte kerst kunnen dromen, dat denk ik niet. In ieder geval is dit jaar de winter wel heel erg vroeg begonnen. We waren niet alleen vergeten hoe sneeuw eruit zag... er zijn ook woorden die vergeten zijn... Zo heet Radio DJ Fritspits het gezelschap van geadapteerde vergeetwoorden in het leven geroepen. Een mooi woord, hè. Het initiatief is bedoeld om woorden die niet meer gebruikt worden te bewaren voor de Nederlandse taal. Je kunt als radioluisteraar een woord adapteren en dan moet je goed voor het woord zorgen en het veel gaan gebruiken. Laat ik het eens proberen. Met de sneeuw in mijn achterhoofd schoot mij het woord kolenkit te binnen. Vraag wat dat betekent aan je kleinkinderen... of als die niet voorradig zijn aan de huidige schooljeugd... dan snappen ze er niets van. Want een kolenkachel en kolenboer... zijn voor hun woorden van een andere planeet. Voor de ouders onder u hoeft dat niet uit te leggen... hoe een beeld van een kolenkachel en met daarnaast... de zwarte kolenkit eruit zag. De kolenboer bracht de bestelde kolen in jute zakken... en deze werden in een kolenhok gegooid. Het was een klus om met een schepje de kolenkit te vullen... Ik kan me nog herinneren dat ik als kind langs de vloedlijn liep om kooltjes te zoeken. Ik verwisselde een keer een stukje teer voor een kooltje... en toen mijn moeder het in de kachel gooide, stonk het vreselijk in huis. Zo hoort het woord borstrok ook tot de vergeten woorden. Het is een warm onderhemd met mouwen gemaakt uit jeger... met aan de voorkant een klep plus knoopjes. In het Zandvoort Museum hangen er een paar te toon gesteld. Net zoals de jegeronderbroeken met de J-sluiting. Hoe verder je nadenkt, hoe meer vergeetwoorden en naar boven komen. Misschien een leuk spel met kerstmis. Is een iets anders dan kemen. Nel Kerkman. See. Best day of my life, American authors. Dat is natuurlijk de donderdag altijd voor jou, of niet? Nee, meestal de vrijdag al. <laughs> Wat zeg je? Meestal de vrijdag. Oh, nou. Ja, ja, ja, daar ja, kan ja, ik ook niks aan doen. Ja, nee, het mag. Nou, het mag. Ja, het sommige zo. mensen hebben ook een hekel aan maandag, maar ja. Ja, dus de Boomtown Reds. Oh, zijn die dat? Ja. <laughs> je weet het wel, hè? Ja, nou, ja. ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik het niet zeggen. Anders. Nee, dat is nee. waar. En uh, uh, de klessenconcert, dat komt er weer aan. 17 december, om 3 uur s middags En de duo Daniel Weyenberg en Martin Oei verzorgen het kerstconcert van de klessenconcertreeks op zondag 17 december in de Protestantse Kerk aan in zandvoort aan zee Een half uur van aanvang van het concert is de zaal geopend. En de kosten zijn vijf euro. En de locatie is Protestantse Kerk, poststraat nummer één. En dan kan ik de website noemen, maar... Nou ja, goed, vooruit. www.kerkzandvoort.nl Nou, helemaal goed, toch? Daniel Wijnberg is wel een meneer. Dat is een hele, ja, ja. hele goede, Precies. Zeker. Dit is ook een soort van meneer. Andere meneer, maar wel een meneer. Hé, hey, ben jij oh, mevrouw? Hey, nee, ik ben meneer. Ik ben meneer. Ik ben Bon Jovi, ben ik. Nee, jij bent Hans. Oh, ben ik Hans, oké. Okay. Want Jovi heeft veel meer haar. <laughs> ja, dat is niet zo moeilijk bij mij. <laughs> Johnny Bon Jovi. Ja. Met uh, Keep the Fight. Met wie? Keep the Fight. Kan je Ja. <laughs> Ik wou toch nog even terugkomen op morgenavond... want vanavond hebben we de generale repetitie van, een, van ons concert. En morgenavond is het Sandford Popkoor de Beach Pop en die verzorgen we dan een 15 op 15 december een kerstconcert... in de Protestante Kerk op de Kerkplein. De avond begint om wacht en zal gevuld zijn met een zeer gevarieerd programma. Uiteraard zingen wij, de beatpopzingers, zelf hun mooiste kerstnummers en in dit geheel wordt aangevuld met gitaarspel van Bas Romein en een musicalkoordje van de Mariaschool. De beatpopzingers zingen traditionele en moderne kerstliederen onder leiding van dirigent Arno Westerburger en pianist Bobo Bencher.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 Voor volwassenen 8 euro en voor kinderen tot 12 jaar... zijn die te koop bij Bruna Balkenende. Of via José von C, Telefoonnummer 06-238-9337. Of op de avond voor de deur. Om vanaf 7 uur. En ja, dat, uh, dat uh, drinken en de traktaties krijgt u dan gratis. Dat is bij de kosten van 10 euro inbegrepen. Ja, dus even voor de duidelijkheid. Volwassenen 10 euro... Kototjes, 8 euro. Ja. En uh, misschien komt de kerstman ook wel. Ja, nee, die komt wel langs, hebben ze gezegd. Ja? ja? Ga jij je eigen verkleden? Nee. nee. Oh, dat het jij het was eigenlijk. Nee. Niet? Ik ben al eerlijk genoeg voor mezelf. <laughs> Daar ga ik niet over aan. Dat zeg ik maar niks over. Dit is CFM. Zandvooling. Zandvo. CFM. Mijn met toet. Wel mij ligt er de hele nacht naast, dus die weet wel hoe kruipt ze, jong. Ja, dat is waar. En dan en die je... zit je niet alleen positief, dan zit je ook smorgens vroeg als je opstaat. Precies, dus uh, die doet oh ook s'nachts droger in. Die... Ah! Oh <laughs> jee. Meet me by the entrance of the tube We can talk things over a little time Promise me you won't stay by the line When I get Zie you do. ik heb er een uitgezocht uit nummer 1, 1974, in december. Dus ja, dat wil eigenlijk al wat zeggen. En dat was volgens de Nationale Hitparade de vierde single van Mutt... die in 1974 de nummer 1-positie haalde. Ja, en dan kan het eigenlijk alleen maar een, een kersthit zijn natuurlijk. En qua kersthit was het de opvolger van Sleets' Merry Christmas Everybody uit 1973. En in 1975 was er geen echte kersthit in Nederland. Ja, Kamal deed toen een poging met White Christmas... maar dat werd eigenlijk helemaal niks. En ik heb het dus over die nummer 1 in december 1974. Ik kom er niet meer uit ook. Nummer 1 uit 1974... Lonely This Christmas ja, en van weet je, Mutt. Weet je wat nou zo erg is? Nou? Vier hits. Uh, Dynamite, The Cat Crapped In... Ja. En uh, Tiger Feet. Ja. <laughs> dat waren ze. Ja. Ja, ja, ja weet sorry, het. Sorry, sorry, sorry. Ik ja. weet ze echt allemaal. Not a moment. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could let the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely. The things you had to say I just break down As I look around And the only Things I see Are emptiness And loneliness Christmas, But, uh, Ja, heerlijk, hè? Dat bom, bom, bom, bom. Heerlijk ja. is dat, hè? Les Gray heette de um, liedzanger. Oh, oh. Ja. Ja. ja. Hier wordt geleerd. Oh, man, ik uh, leer, ik, ik leer, ik leer je zo bij, Hans. Het, man. Is, het is alsof je in de heropvoeding zit. Dat, en dat op mijn leeftijd. Kun je ernaar aan? Ja. Je nou? ja. <hijnen> Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja? Had, ja. Je, had jij nog nieuwtjes? Nou, nog? dat bewaar ik wel even voor de tweede uur. Bewaar je nieuwtjes Ja, ik heb voor genoeg, maar de tweede, duur? tweede uur. Maar zei je, is het dan geen oud nieuws? Nee, dat is geen oud nieuws. Oké, okay, dan is het goed. Nou, eigenlijk wel natuurlijk. Ja, ja. ja dan had ik het alleen deze uur moeten doen. Nou ja, maakt ook niet uit need love to light the shadows on your face. If the great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and you will go, the calling. Oh? Ja. Oh, Ja, dat had je niet gedaan. Nou, niet. ik ga nergens heen straks, ja. Straks moeten we ergens heen. Nou, straks moeten we ergens heen. Dan ga je ergens heen. Ja, dat is, daar heb je ook weer gelijk in. Ja, ja. Hans, het wordt er allemaal niet duidelijker. van. Nee, nee, nee. nee Mensen nee. slaan nu hun hoofd op het stuur van de auto en <laughs> op de rand van oh, de nee, e tafel heen. Ach, nee. Wat zegt die allemaal? <laughs> nee, nee, dat, dat is niet. Je geestelijk in de war. Ja, ja. Dat ben ik al jaren. Ja. <laughs> en, maar uh, heb, kan ik nog een klein ding? Ja, dat kan wel. Ja, wel. ja, 23 december om 8 uur... ...s avonds... En dat is, ...dan, dan uh, treedt de Koninklijke Zangvereniging... ...Maastricht de Staren op... ...in de Rooms-Katholieke Kerk... sint Agatha Kerk. Het programma dat is nog onder voorbehoud, ...want dat weten ze nog niet zeker. Een half uur voor de aanvang van het concert... ...is de kerk geopend. De kosten zijn 20 euro. Locatie is... Room-Katholieke Agatha kerk Grote Krocht, 45. Ja, indrukwekkend koor. Nou, dat is een heel groot ja, koor, hoor. Indrukwekkend. Ja, ja, ja. zeker. Dus, yes. hey, uh, ken je deze nog? Zeker. Ja, zwaai maar om de tienermeisjes. Volgens, uh, volgens mij was de drummer was een zandvoorter. Ja.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 safe and Dat is, ik, ben er, ik ben erachter, het is uh, René van Kolm. Van Simon. Ah, oké. Okay. Zijn zoon. Van uh, onze uh, filmfreak. Juist, die is het. Die, ja. Nou, ja. ja, oké okay, dan. Dan uh, ja. weten we dat ook weer, zeg. Man, ja. Man, ik, man, het ja. is zo'n informedingenspel. Uh, heb ik ook gezegd, ja, ja, hè? Ja, luisteren zeg ik dan. Luisteren. Dan word je wijs van. Hé, hey, voor iemand met twee van die apparaatjes. Uh, um, is dat is wel een rare uitspraak, ja? Ja. <laughs> Daar de zijn. We weer. Dan zijn we weer terug. Ik zou Voor... zeggen, tot straks. Voor nog een uurtje. Precies. Oké. Okay. Dan stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lottleween met het NOS Journaal. 200 kinderen in de buurt van Schiphol doen mee aan een onderzoek van het RIVM... om de effecten van ultrafijnstof te meten. Onderzoekers gaan de gezondheid van de kinderen over een langere periode meten. Daarnaast wordt ook gemeten hoeveel ultrafijnstof van vliegtuigen er in de lucht